na zwaarste waarschuwing. Naast vijf doden raakte er op het festival ook tien mensen zwaar gewond. hen zijn twee Nederlanders. Vier andere Nederlanders raakten licht gewond na de gebeurtenissen van gisteren in Spukkelpop aflast.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 Gisteren verklaarden de VS en Europa voor het eerst expliciet dat Assad moet aftreden, omdat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft een ontmoeting gehad met president Thaï Sen. Het is de eerste keer dat de twee elkaar spreken. Ten Sen is sinds maart president toen de militaire de macht aan hem overdroeg. Zijn regering staat wat meer open voor de dialoog met de oppositie. Wat de president heeft besproken met Aung San Suu Kyi is niet bekendgemaakt. Suu Kyi bracht de afgelopen twintig jaar vooral door in de gevangenis en onder huisarrest. Eind vorig jaar kwam ze vrij. Toen besluit het weer... Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, alleen het noordoosten is een kans op een buitje. Het is 17 graden op de wadden en 19 in het binnenland. In het weekend gaat de temperatuur weer snel omhoog. Zaterdag is het vrij zonnig, maar vooral zondag veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 Utrecht Den Bosch bij Eveningen op de A1 richting Amersfoort voor 1 brug 3 kilometer.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 Wat ik wil, dus schaien.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 No, you know. I'm not afraid to www.zfmzandvoort.nl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 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits CCMM We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 Tante streng die piuke puoi, che puoi. Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro.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 Oh no FM See, no reasons cause they're all Cause there are no, no. reasons why